En opnieuw de regering hier tegen zijn militairen naar de stad gestuurd om hard in te grijpen. Maar inwoners hebben wegen geblokkeerd om het leger te stoppen. De Turkse premier Erdogan zegt dat Syrische vluchtelingen welkom zijn. En dat president Assad zijn volk beter moet behandelen. In Zwitserland heeft het Lagerhuis met een ruime meerderheid ingestemd. Met sluiting van de kerncentrales. De Zwitserse regering wil dat de vijf kerncentrales. tussen 2019 en 2034 dichtgaan. Het land is nu nog voor 40% van zijn energievoorziening van kernenergie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 Minister Donner vindt dat de gemeenten door een bestuursakkoord niet helemaal te aanvaarden het hebben afgewezen. Op een congres van de VNG in de hoofd gaven de gemeenten geen steun aan de afspraken in het akkoord over de sociale werkplaatsen. De meerderheid maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op dat onderdeel. Ze We staan wel achter de rest van de afspraken. Donner heeft begrip voor de zorgen van de gemeenten, maar je kunt niet één onderdeel er aantrekken, zei hij. Het is niet zo dat de VNG de bevolking vertegenwoordigt. Dat gebeurt door de Tweede en Eerste Kamer, Donner eraan toe. ...en er is geen extra geld, zei hij. Door een tekort aan onderdelen heeft de Zweedse autofabrikant Saab... ...de productie opnieuw stilgelegd. Het bedrijf onderhandelt met leveranciers om het probleem op te lossen. Eind vorige week kwam de productie van Saap weer op gang... ...nadat het week aan het stilgelegen. Toen leveranciers waren gestopt met het leveren van onderdelen... ...omdat de autofabrikant zijn rekeningen niet allemaal had betaald. Het vierde vanmiddag breidde de opklaring in zich uit... Oud 17 graden in de Wadden en er gaat op 20 in het zuiden. Morgen is het vrij zonnig, de dagen daarna neemt de kans op Buien weer toe. Dit was het r -Sjoen. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. In de Randstad staat Ville op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete 4 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Oud-Zuid 2 kilometer en op de ring West bij de Grondwille 3 kilometer. Je doet zoveel de van. In Circus Watvalk, wat, ben jij de artiest? Toets je snelheid, slimheid en behendigheid Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties en familyland Deze je lekker uit en zie je het zelf!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 In Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoerse garage waar ze nog mee meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je terecht voor de in en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service voeren ze nog steeds de bekende Pilot Service. Evenzetadres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geholpen op zaterdag. Yeah, Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zanford en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. 국민 <laughs> I'm <laughs> Als een vaste beloond is, eh, dames en heren. Na nou, het nieuws, altijd een leuke hit en Een leuke single die eh, toevallig ook in de koffer zit. Maar allemaal wel echt van vernieuwd hoor. Er komt geen CD aan te passen. Dat, uh, doen we niet. We houden het op vernieuwd. En we zitten sinds kort ook op Facebook. We hebben een nieuwe Facebookpagina pagina aangemaakt. Dus je kunt ons uh, behalve op huis, want dat blijven we ook. dus mijn verhuis toch wel trouw. Maar uh, we gaan. Uh, we zitten dus ook op Facebook tegenwoordig. En. Uh, but, uh, daar kunt u ook lid van worden gaat u voor naar facebook.nl .no. En dan uh, sta uh, en vernieuw jaren zetten voor ons antwoord. wat het dan is. En dan komt u vanzelf bij ons terecht. op. Ja, op of, kijk gewoon nee. boven de zoekbalk. In vernieuw jaren tik je gewoon in. Ja, en dan komt u ook oprecht. Ja. En dan het allemaal op fasebalken. Hé, het is leuk dat we ook op vaasenbalk ja. zitten. Ik vind het ook op Vind Prima. Ik ook. Ik, ik, ik ben nu eens eens op Facebook namelijk. Oh, wel? No? Ja, dat is A, makkelijk op een telefoon, B, al mijn vrienden zitten erop. Ja. En op uh, de live, ja, de groep, ik, er groep helemaal niks meer. Ek, echt helemaal niks meer. Ja, we gaan we over. Ja. gaan daar ieder niet Nou, Ja, mijn vrienden zitten niet meer op Facebook. Zit alleen maar op, niet meer op huis, zit alleen maar op Facebook. Oké. Nou, wij zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, een beetje reclame te maken vanuit Facebook. Ja, het is een gratis social media, het is gewoon niet nodig verwoorden. Ja, natuurlijk, maar meer mensen blijven, meer reclame krijgen, en daar het geld van vrienden. Maar de maakt allemaal niet uit. Wat doen we dit voor? Lekkere oefening, hè? Ja, lekker, hè? Zoom. Ik wil nog even een bakje inschenken Nou ja, ja, nou, zo het zo lekker. We gaan door met uh, waar we bezig waren. Nee, we gaan eerst even iets anders doen. We gaan eerst even iets anders doen. Want We hebben hier toevallig nog een studio die er geeft. Volstaan met ook wel terwijl we al, ja, uh, De fabulous uh, ons... Mr. Fox. Hoe oh, is dat zo. Ja. Over twee weken namelijk gaan we beginnen doen uh, in de vierde jaar. Dan Gaan we, we doen, twee uur lang gaan we muziek blijven. Um, die was, oorspronkelijk geschreven is door Bach maar waarvan uh, popversies, jazzversies, wat is meer zijn, kan van alles zijn. Uh, de enige, de enige overleving tussen alle nummers die we dan gaan draaien is dat, uh, dat het allemaal muziek van jongens en moeders die aan mag is. En nou, dat kan van alles zijn, uh, zijn. Dat kan Exception zijn. dat kan de Nice. dat kan Emerson, Lake Palmer, Jacques Loussier, dat is helemaal niet. Dance van Leer. dance van Ja, maar ik was op de taal geweest. Ik heb even alvast een stukje van Jesse Pasie meegenomen. Oh, dat is goed. En dit is absoluut, en dat gaan we zeker over twee weken weer draaien, want dit is een hele unieke vinyl LP. Hij zou de helft van een LP wordt zo'n ding. LP. Ja, das muss ein Jahr, das finde ich EP nicht. Dus gewoon kant 2, nummer 1, Mo. Mo. kant 1 staat namelijk de klassieke uitvoering. Ja. En uh, dat, die is van Nicolas Arno Kort met een concertus musicus aus Wien. Maar het gaat ons natuurlijk om Zij tot zuid Ja. Want dat is het Guten Nuance Trio. Uh, en wacht even, je praat want Het is wel een heel zone een hekbapier, hè? absoluut, absoluut. Komt geen komkommer, geen touw niks uit het plaats. <lacht> dan, dan is het goed. Maar, ja. Als ik Duits hoor, dan, dan moet ik... Uh, ik heb het eens los van mijn buik. Ik weet het ja, niet nee. shit. Dat, is, dat zal de koffie zijn. Ja. Ze noemen het, het ook altijd enig en check, hè? Ja. Maar, goed, maar, goed, goed. maar goed, om de luisteraars enigszins al een beetje in de stemming te brengen, krijgen we een stukje verjazzde uh, klassiek. En we gaan luisteren naar het derde, derde concert in het Gayboer. Maar dan door, uitgevoerd door het Boeter Norris Trio. Oké. Okay. Let's go. We hebben dus een groot speciaal programma gemaakt, uh, Albert Jan en ik samen. Met allerlei muziek van Bach, maar dan op de hedendaagse uh, 20e eeuw, 21ste eeuw, manier gespeeld. En ja, er zijn hele grote mensen die zich daarmee bezig houden. Hebben onder andere natuurlijk, die hebben zijn van Berliner, die moet ik maar even thuis pannen. Chris Hintze, Jacques Doucet, Raymond Guillaume, is ook zo'n zo grote. En nog veel meer. Walter Carlos, die heeft uh, bijvoorbeeld. Uh, later is hij Wendy Carlos genoemd in de muziekverbouwd. Uh, ja, hij zegt zo. Wanneer hij begon met Walter Carlos. En toen heeft hij ook inderdaad uh, albums gemaakt waarin alle muziek van Bach op een hele grote Moog uh, uh, studio synthesizer gespeeld werd. En dat, heet, die, dat album, dat heet de well-tempered synthesizer. Naar het uh, woordtempereerde klavier van Johan Sebastian Bach moet in. Nou, al dat soort dingen. Uh, dus als we dat uh, leuk moeten wel heel apart op gaan. dat gaan we nu vast wel vertellen over 14 dagen. Dus 20 jullie gaan we dat doen. Uh, nu we verder tot de orde van de dag, want anders kunnen we niet in onze uh, mooie toe die we voor vandaag hebben uitgezocht. En daarom gaan we verder met uh, Sergio Mendes en Brazil 66. En daarvan waren we een van de bekende hits, Aqua GBB. Oftewel, drink water. <laughs>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 Your love this world my heart, I need oh, you to be so will you, love to see to be so good. you, I'm gonna love I'm gonna gonna you, you, you, you, I'm shooting you could take it, I wish you could take it, take you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 Acqua GBB Ja, Acqua GBB uh, ja. ja, maar er stond een microfoon ja. Oh, sorry <laughs> Oh ja Acqua GBB was het van uh, Sajj Mendes en Mozeel uh, 66 En uh, dan gaan we uh, lekker verder met ons programma De familie uh, sinds vandaag ook op Facebook, Vasemelk. En uh, voor de mensen die gaan eens spreken, Vasemelk. Dus uh, kunt u ons ook vinden. Uh, we gaan En uh, ja, we gaan ja, uh, yeah, We gaan naar uh, Sly en de Family Stone. Een uh, ieder van een album dat de film uh, werd uh, aangeprezen als, of uh, aangemerkt als. Tjuch. Nou, tiener man. En dan hebben we natuurlijk het aangeboden van het album Stand, een uh, klassiek album zou je kunnen zeggen, dat door de critici werd aangebreid als een van de hoogtepunten uit de carrière van Sly en de Family Stone. Van dat album, van deze LP, Greatest Hits die ik ermee genomen heb, draaien we dus de titels om. En we noemen we het heet Stand. Stand In the beginning It's we'll still in you One than all the things You set out to do Stand You're we'll the first For you to bear Things you don't you don't get anywhere You're The suspicion the truth Makes them so alive Sand All the things You don't feel that You have you And there is no real Bye-bye. What's was the day. Sly en de Family Stone van het album Greatest Hits. Een plaat uh, die wel uit de jaren zeventig is. Als ik goed genoemd heb, ik hem ook eens gekocht toen uh, Bij een boerenklub of zo. was <laughs> ik er niet van. Nee, soms laat je het niet, maar dat meer dan natuurlijk. Um, goed, stand dus van het uh, gelijknamige album. Daar was het uh, titel van. Een album dat uh, door velen werd beschouwd als het uh, uh, album uit die periode. Van, van Sly en the Family Stone. Simon en Garfunkel gaan we nog niet doen totdat we aan de confrontatie toekomen, want ook dat gaat natuurlijk gebeuren, gaan we weer doen vandaag, uiteraard, zou ik maar van de LP Bookends, en daarvan daar, daar blijkt dat ook de heer uh, Simon... Een beetje de elektronica ging ontdekken En zo allemaal weer met, uh, in, ja, in de vaart der Volkruim Van die periode 1968 69 de topdagen van Eigenlijk de psychedelica natuurlijk En dit prachtig liedje Dat gaat heten Faking hit van de LP Boekhands Samen en Kav van <mys> When she goes, she's gone And she stays, she stays here. And sure, I'm just a you Van de LP Bookends. En dat het heet Faking It. De Een geweest trouwens. Waarschijnlijk niet, niet zo'n erg grote hit geweest. Als ik het mij niet vergis. Faking It, dus. Maar, ja, het is bijna half vier. Zullen we hebben nog een half uur te gaan. En u weet, als u een luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat wij om half vier de Hoekse en Kabeljauwse twisten opnieuw gaan uitvinden. En uh, oftewel dat wij twee drie, uh, rivaliserende groepen tegenover elkaar zetten. En in dit geval natuurlijk die van de Beatles en de Stans. in Stans. We staan nu dicht op te zoeken, en dat is lastig als je op straks een papier in de mond zoeken. Want er zitten, geen, er zitten geen bandjes tussen. Dat, dat was een van de grappen van de middels. Ze jongens niet allemaal elkaar over. Allemaal achter elkaar door. Zonder, zonder dat je bandjes hebt. Dus als je niet DJ bent of op uh, tinder dan zoek je eigenlijk echt uh, een pp. Om het zo maar eens even te zeggen. Besproken. Zoek <laughs> je erg helemaal gek om, uh, om dat voor de dag te krijgen. Gaan we blijven als Sergeant Papersloom die hartstikke bent, want daar waren we mee bezig. Um, en daar gaan we dan ook nog wel even mee door. Hoewel, uh, de confrontatie tegenover de Stones Dutzend heb ik, dat uh, kunnen we niet langer voelen, want die plaats staat nog niet meer noemtje. Maar goed, komt allemaal nog goed. Uh, Sergeant Pepper, van die LP dus uit 1967, 42 juni, 22, 1967, kwam hij uit. Dat is volgend jaar dus alweer 35 jaar geleden. Het is niet te 45 jaar geleden, 40 jaar geleden. Uh, Wat is er nou? <laughs> Kan niet berekenen, kan niet berekenen. rekenen. En wanneer komt die uit? Uh, in 1967, is 45 jaar geleden. Ja. Uh, dat is volgend jaar, die we ik nodig hebben, denk ik, zetten. Uh, zal dat wel weer opleveren. Uh, Sarts and Peppers, Lonely Hearts, Club Band, dus. En daarvan draaien wij het de dat Paul McCartney schreef voor zijn vader, die in dat jaar uh, 64 werd. When I'm 64, Paul McCartney.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 When your lights have gone, you can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go through a ride. Doing a garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm But we can rent a cottage in the Isle of Wight And the not to dear We shall scream and say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 Wow, wow, wow. <laughs> hij gaat weer snel doorheen, hij gaat heel snel doorheen, dat zei je al. Goed, ehm. Uh, de confrontatie, dus, boetes, vermoeien, verstoot, 2-OP's uit. Ongeveer dezelfde periode. Uh, dus, en dan kom je verzonderd uit bij Sgt. Pepper's Longing House Club Band. En is uh, Satanic Majesty's Request wat het psychedelische antwoord van de Stones was op Sgt. Pepper. Nou, uh, we hebben daar een, uh, genoeg over gezegd, want uh, we zijn een tijdje bezig met deze platen. Uh, alleen deze vergelijking kunnen we niet lang uh, meer voortzetten, want op die Satanic staan gewoon meer noemers dan, uh, dan op Sgt. Pepper. En uh, we hebben er van Satanic nog, uh, nog twee te gaan. En op Sides en Pepper nog zeker vier. Dus we kunnen nog even vullen, nog verder wat dat betreft. Zeg we het goed. Ja, we hebben nog Lagen, ja, de vier nummers van Sides Pepper. Nou, de nee, ene is een heel kortje, dus dat is vrij makkelijk, doen we in één keer. Dus dat uh, gaan we maar redden. Van de Stans, ehm, ja, eh, eh, eh, toch wel eh, een van de betere composities van, eh, van deze plaat. Omdat dat ze zelfs ooit een keer ook zelfs eh, live gespeeld hebben. Eh, in, dat ze in de Kuip waren, in 1989 of zo. Of 90, zoiets. De Urban Hero toen was dat. Toen speelden ze voor het laatst in de Kuip in, in Rotterdam. En ik moet eerlijk zeggen, dat concert was erbij. En dit was een van de beste standconcerten. Ik heb ze nog beter gezien dan toen. Als ik uh, heel eerlijk ben. Later ook nog in de Arena geweest. En in, in Nijmegen. En. Uh, maar dat is allemaal minder. Het was toch niet, niet, niet zo als dat concert in, in Rotterdam. Dat was qua show en qua geluid en qua spelen, was dat uh, toch wel gigantisch. Dat is ook even een van weinig, de weinige, laatste keren trouwens, dat de Stones in vrijwel originele samenstelling speelde. Want later is het natuurlijk Bill Wyden, uh, die is daarna zo'n beetje uit de Stones weggegaan. Uh, maar die speelde toen nog wel mee. Uh, dus toen had je nog vier stands, nu technisch zijn er nog Eigenlijk de originele dan. Namelijk de Keith Richard en uh, Charlie Watts. Goed, van die LP, de Sedanic Majesty's request in de confrontatie driveway, 2000 Light Years from home. Round with graceful motion. We'll set you off with soft lips Dark Energy is every time volledig de vrije hand die we hadden wat uh, doen. En iemand uh, ja. die zei: van dan kan je niet maken zoiets. En er zullen ook wel voldoende middelen bij zijn komen kijken. Nou, dat is een duidelijke zaak. Dat is een ja. groot statistiek genoeg om te doen. Want het was natuurlijk zo'n beetje de toptijd van uh, ja, dat de drugs ook onder andere in de politiek wel degelijk doen in tweede um, En dan praten we over, uh, in die tijd ook zeker wel hallucinerende medium, of uh, middelen als, als, als LSD bijvoorbeeld en dat soort dingen. En dus trouwens, ja, dit is bekend doet het trouwens, ook laten we daar niet moeite uh, over doen. Um, de, uh, die, uh, maakte echt een regelmatig gebruik van uh, dit uh, soort uh, zaken, MSD, uh, marihuana natuurlijk, om uh, niet te vergeten. En ja, bij de stooms sloeg het, denk ik, toch allemaal nog iets verder door dan uh, bij de boetels. De Botters hadden natuurlijk een producer, die is nog wel een klein beetje binnen de perke De Stones hadden dat gewoon niet, die gingen maar een gang idee komen waar ze zin hadden. Ja. Het is die allemaal even mooi, maar dat zal wel. In ieder geval, wat je over dit nummer wel opvalt... ...is dat het toch wel een van de allereerste nummers is... Uh, ...waar de Mellotron een, uh, een zeer belangrijke rol in speelde... ...dat strijkersgejank, uh, zeg maar, op de achtergrond. Uh, en Mellotron, dat, uh, dat was eigenlijk een soort... ...de eerste sample was dat eigenlijk. Want dat was een, een instrument, een toetsen. En daar zat een heel ingenieus uh, mechanisch netwerk in... ...waar allemaal bandjes in draaiden. En op die bandjes en waren dus de, de, de tonen opgenomen van uh, echte muziekinstrumenten. Dus je kon daar, uh, ja, daar zat een echte dwarsfluit in. Er zat ook een echte blazersgroep in, een echte strijkersgroep. Maar dit is gebruikt in het ook al. Uh, als je denkt aan bijvoorbeeld een nummer als Trombie Forever, het introotje, dat is ook zo'n mellotron. Dat is ook zo'n ding, ja. Die, uh, nou, die werd toen zo'n beetje, uh, ja, die een beetje uitgevonden. En, uh, er zijn diverse groepen die daar heel veel mee gedaan hebben. Ook exception natuurlijk uh, moederbroers vooral ook niet te vergeten. Um, goed, we gaan uh, gauw, gauw verder, want we hebben het niet te doen. Uh, van uh, Sergio Mendes draaien we weer een nummer van de Beatles. Ja, die staan er wel even op, deze, op deze plaat. Uh, waarschijnlijk misschien je verder van de Beatles, want er staan uh, een aantal Beatles composities op deze plaat. Uh, dit is er een van Full On Hill. En dat is Sergio Mendes, samen met Brazil sixty six have to thank you the man with the screen Uh, Sergio Mendes en uh, Brazil 66, we gaan uh, gauw voor want het uh, een hele leuke die ik net zag van, uh, van Fokke en Suke, nu nou, ik het nou niet zie, het met die computer spelen. Ik zag net een hele leuke van Fokke en Suke, uh, onze F6 is gelukkig voorkomen dat Russische toestellen Duitse groep in hun zucht gaan en nog een keer een, een Fokker en Stukken kijken een Duitse pornofilm. Ja. Ah nee, niet met een concor! Ze kan wel doodgaan! <racht> <racht> ja, ik ik doe niet altijd een vreemde met die, die Fokker en, -en dingen. Ik prachtig Een man met gevoel van helemaal. Ja, echt wel. Ja, echt leuk. Uh, oh ja, wij nemen en sukken drinken alleen nog maar bier. Kijk, een komkommer bestaat voor 98% uit water. Dus wij raken de veel niet meer aan. Nee, dat zou aan de vervelende. Wij willen trouwens nog een ontslag aan met deze melkbaan in vulkaan nummer 2. Ja. Ja. <lacht> Redekteren van hervlieven IJslandse vulkanen. goed. Ja. Goed. <lacht> Uh, we gaan gaan verder, dus wat, uh, we die uh, uh, we hebben nog wat te doen. We hebben nog wat mooie muziek voor u. Onder andere nu van Sly en Family Stone. En doen we hebben vandaag nog bij. Dat heet Everyday People Sly. Sly and The Family Stone. als de IJslanders willen toetreden bij Europa... ...moeten ze zich eerst aan het Europese rockverboot houden. <lacht> <lacht> nou ja. Oké. Okay. Goed zo. Uh, Fokke en sukke. Nou, kunnen we wel. We gaan het ook maar doen. Net als in de wereldwaard door. Gewoon in huh? ja, een soort rubriekje. Ja, een soort wat zeggen Fokke en sukke vandaag. Facebook. leuk. We gaan door met uh, Samen en Garfunkel. Eén van de grote hits die ze gehad hebben. Die ook voortdraad uit de film. De Graduates met beste Hoffman en uh, ook voortkomt op deze plaat boekends waar we nog steeds van draai. Mrs. Robinson is de titel en u kent het ongoed. Oh, <laughs> yeah. See our in light Stroll around the grounds until you feel They're calling back here to you This is Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please This is Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey Is the star, no star, Most of all, got the the cook, cook, you no to hide star, no star, no cool. no star, no star, no star, no star, no star, no I'm just This is Womanson, en we gaan snel door, want die tijd dringt en als ik nu een slide doe, ja, dan doe ik het niet goed te Maar eerst nog even Sergio Mendes en Universal66, en um, daarvan brengen wij het even van de bekende bullers. Maschinada, we nog eens dunnetjes overgedaan door de uh, There'll be a black, black eyed piece. piece, young man. Take mm a -hmm. mm -hmm. black eyed piece. Let's the trouble. MASHKANADA! I'm not a shakum man, I'm not a shakum Shut my eyes, but Canada. Ik zei het al, laten we nog eens overgedaan door uh, de Black Eyed Peas en de DZM. Dat is nog persoonlijk aan mee zelfs. Uh, maar dit is de originele, de echte versie. Dus, Mosh Canada. We gaan dan, uh, sluitzamer, weer uit. En ik uh, wil nog eventjes uh, uw stoelen en uw tafels aan de kant zetten. Maak de vloer vrij, dames en heren, want het is nog even tijd om te dansen. Dance to the music. En uh, gaan we gaan er dus uit. Met Sly en The Family Stone en dit is een echte DiscoTank uit de jaren. Kuntie, dans door de music! <muchas> I'm not sure what you're saying. I'm not sure what you're saying. So that the bear city just won't hide Zijn we zijn er weer reden. dames en heren, dat was hem. Ik hoop dat u nog even lekker heeft gedanst, de plaats in deze uitzending, want uh, ja, wij zijn klaar. Toch? Ja, we zijn er klaar mee, we zijn er klaar mee. Ja. Uh, Verlaat dus, uh, het medewerkers bijeenkomst, dus dat wordt gezellig denk ik. Jawel. heel hm? je Ik ga er naartoe. Natuurlijk, oh. oh, misschien ook wel. Ja, vorig jaar was er een uh, opkomst van uh, 60%. Ja, Even Nou, proberen we dat ook weer te halen. Ik was er vorig jaar niet, dus dan zat wel 61%. Ja, ja nee, ik was er ook niet, ik was er ook niet. Nee. niet. Dat is wel 63 gezet. Dat is wel Dat is wel 63 gezet. Ja, dat gaat leuk worden. Ja, we wel een we we we ja, we pers in dat klein hotelletje. Ja, dat is het wel geld zat in de kamer waar je zit. Oké. Okay. Nou, komt dat, dat goed. Heel, maar goed. Dat nou, twijfel ik niet eens aan. Nou. nou, ik dank u voor het luisteren, dames en heren. Eh... Nou, dus ben je bedankt voor de, voor de techniek. Nou, jij voor de LPS. Uh, dus? Ja. En uh, uh, Nou, je kunt dus niet op over twee weken. Je kunt ons vinden Pasen, ja, op Facebook. Ja, op Facebook. Tikken even boven in je zoekschermpje. Uh, je ons ja. Dus zeg even dat je het leuk vindt en dan uh, ja, vind we volg je dat komt er nu. en dan krijg je gewoon allere, iedere week uploads van wat we gaan doen. Ja. En over twee weken gaan we Bach in jazz doen, klassiek wow. in jazz -style. ja Oké, okay. dat gaat ook leuk worden. Dat gaat ook leuk worden. Zullen oh. we maar? Zullen we nu gaan?